MVS Nieuws kunst en cultuur Radio tv en internet MVS Gay station la la Bum, no, Welkom bij Lollipop 20 live vanuit Studio 4, het programma met zuigkracht. En we hebben vandaag een heel interessant programma met een hele speciale gast. Uh, hier aan tafel zit Vera Bergkamp. Vera, hoe zou je jezelf omschrijven? Uh, op dit moment ben ik kandidaat Tweede Kamerlid, uh, scheidend voorzitter van, uh, van het COC. Ja, ik denk dat ik daar nu hier zit. Dus volgens mij zijn dat de twee belangrijkste dingen nu. In between nou, jobs, eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Maar je zit ook in de Stadsdeelraad, las ik op je website. Ja, ook. Ja. Ik zit in de Stadsdeelraad voor D66. Mm -hmm. Ik zit in de Commissie van Toezicht voor Scholen aan de Amstel. Uh, dus uh, dat zijn allemaal dingen waar ik nu uh, afscheid van ga nemen. Omdat ik uh, nou, de Kamer inga na 12 september. Hey, hoe, was die, uh, hoe was die stadsdeelraad? Hoe, uh, hoe ben je daarin gekomen? Uh, ik vond het leuk om wat te doen voor mijn buurt. Dat is eigenlijk de motivatie geweest. Iets te doen voor Amsterdam. En in mijn portefeuille heb ik economie en werkgelegenheid en welzijn en onderwijs. Dus dat vind ik ook wel heel mooi. Een beetje de, de zakelijke kant en de sociale kant. Mm -hmm. En ik vind het heel mooi om te zien hoeveel gemotiveerde mensen er in zo'n deelraad zitten... die zeggen van nou, ik wil mijn buurt verbeteren. En ja, ik heb er alleen maar een uh, heel positief gevoel over. En krijg je dan ook wat voor elkaar in zo'n uh, deelraad? Jazeker. Ja, vertel eens. <laughs> nou, het, is, het, is, het is toch politiek bedrijf. Dus het is belangrijk dat je uh, gaat samenwerken met een GroenLinks of een PvdA... om iets voor elkaar te krijgen. En we hebben bijvoorbeeld voor elkaar gekregen dat de Pintobiep uh, uh, een, een, een bestemming krijgt... Uh, waar de buurt blij mee is... Pinto Huis. Het is een heel mooi ja. oud huis, toch? Het is een heel mooi oud huis en er zat altijd een bibliotheek. Nou, daar kwamen niet meer zoveel mensen op af. Maar de buurt vond het toch belangrijk dat het een ontmoetingsplek zou blijven. Okay. Nou, daar hebben we ons voor ingespannen en, en dat is gelukt. Dus dat is een voorbeeld van uh, waar ik heel blij mee ben. Ook een uh, ander voorbeeld uh, met Koningendag op het Rembrandtsplein. Dat werd heel erg gedomineerd door grote feesten. En de kleine ondernemers die, uh, ja, die hadden eigenlijk geen ruimte meer. Of die uh, er werden allerlei eisen gesteld. Waardoor ze zelfs geen tap buiten meer uh, konden zetten. Zoals mm -hmm. bijvoorbeeld uh, de bar Vive Vie. Nou, daar heb ik uh, voor bemiddeld. En uh, voor elkaar gekregen dat het allemaal wat kleinschaliger wordt. Ligt niet alleen aan mij, want het lijkt nu net alsof ik ervoor gezorgd nee, ja, uh, heb. Je... Dat het allemaal kleinschaliger wordt. Maar het is even die kleine voorbeelden dat je wel degelijk invloed kan uitoefenen. Hé, hey, hoezo heb je voor de D66? Uh, Sinds wanneer ben je er lid van? Of. Uh... Ik ben al jaren lid van D66 en het is eigenlijk de enige partij waar ik niet hoef na te denken wat de standpunten zijn. Omdat ze heel erg overeenkomen met mijn eigen standpunten. Dus dat scheelt. Ja. Mm -hmm. En ik zeg wel eens van ja, D66, is uh, het hart zit links en het verstand zit rechts. Het is een sociaal liberale partij. Gaat uit van de kracht van het individu. Uh, maar ook als mensen die kracht niet hebben, dan bied je ook een sociaal vangnet. En, en die combinatie van zakelijkheid en sociaal vind ik heel mooi. Ja. We hebben hier ook aan tafel uh, natuurlijk onze vaste astroloog Johanna Blok zitten. Huisastrologen, ja. Huisastroloog. En we hebben Johanna natuurlijk gevraagd om de horoscoop van Vera's te bekijken... ...van hoe het de komende tijd gaat. Ja, Want ik... we hebben de verkiezingen eerst op... 12 september. En twee uh, weken nog. Komt ze de kamer in, uh, Johanna? Nou, ik denk het wel. Ik zal je vertellen. Ik heb gekeken naar de horoscoop en er vielen me meteen twee dingen heel erg op. Uh, een mooie driehoek tussen Pluto en Saturnus... Dat is eigenlijk een driehoek van de macht. Er is een enorme fascinatie voor wat er met macht gebeurt. En vaak in je jonge jaren, zolang je uh, zeg maar onder je 38ste, kun je daar nog niet zo heel goed mee uit de voeten. Het kan best wel zijn dat je een paar keer je tanden hebt stuk gebeten in situaties. Je vertelt het nou allemaal heel leuk, want hebben we hebben dit geregeld, dat geregeld. Maar ik denk dat je, dat je voor je 38ste best wel een paar keer... Uh, je neus hebt gestoten. Hè? Dat je met, met uh, mensen hebt gebotst. Of situaties in aanraking bent geweest. Die sterker waren dan jij bent. Maar je bent, nu heb je daar waarschijnlijk je lessen uitgetrokken. Nu ben je er als het ware klaar voor. Op je 38ste of 39ste. Ergens zal er een soort omslagpunt zijn geweest. En het mooie is. Uh, uh, ik, ik zou je ook vertrouwen als Kamerlid. Want als je kijkt naar de missie. Je levensmissie. Uh, die ligt in het teken Waterman en dat is een heel sociaal teken. Die wil echt het beste voor iedereen. He, dat is een soort menslievendheid is daarbij. Alleen uh, wat ik ook zag en daar kwam ik even niet uit. Ik zie daar ook de planeet Mars staan en die heeft altijd iets heel erg uh, met uh, soort individualisme, uh, het zelf doen, agressie, maar ook sportiviteit. En toen dacht ik, nou ja, oké, okay, uh, je, zou, je zou dat ook vorm kunnen geven als je in je werk... En in je politieke bewogenheid ook sport tot een soort onderwerp krijgt. Of tot een soort onderwerp maakt. Is dat iets wat jou interesseert? Iberhaupt sport? <kijkt> ik kijk wel veel naar sport. Uh, ik heb er nog niet over nagedacht wat ik voor portefeuille bijvoorbeeld krijg na de verkiezingen. En ik ben er ook nog niet opgekomen om dan, dan sport te doen. Maar ik vind bijvoorbeeld wel heel leuk als de Olympische Spelen naar Nederland komen. Hoe denkt een D66 eigenlijk over dat soort zaken als astrologie? Uh, we hebben daar niet een, een standpunt over. Ik denk dat dat heel persoonlijk is. Dat het vergoed uh, moet worden in de... Nou, in nee, dat, nee, dat vind je niet. Nee, ja. nee, nee, daar zijn we geen, geen voorstander van. <laughs> nee, ook niet voor, voor homotherapie en dat soort dingen. Daarvan nou, hebben we gezegd dat dat, dat is echt onzin is. Maar over astrologie, ja, ik geloof wel dat er meer tussen hemel en aarde is. Dus ik zou ook niet zo snel zeggen dat iets niet bestaat. De vraag die ik altijd wel heb, maar dat is niet uh, astrologie, maar zo'n horoscoop. Dat je bijvoorbeeld, die lees je wel eens, dat je, goh, zullen alle puntje, puntjes sterrenbeelden daar zo over nadenken? Zouden die nu op dat moment een nieuwe liefde tegenkomen? Of een, uh, een zakelijke goede deal sluiten? Ja, dat, uh, daar kan ik nog wel een uurtje wat over vertellen. Maar dat gaan we <laughs> natuurlijk nu niet doen. <laughs> ah, Anders zal ik ook een vraag doen. stellen. Want ik, ik stemde ja, altijd op D66. en Tenminste, niet altijd, maar... Uh, ik ben ook een beetje een zwalkende kiezer. Maar nou heb ik de stemwijzer ingevuld. Maar er kwam het mooie niet uit. Hè? Ik moest naar, uh, naar de Partij van de Dieren. Nou vind ik dat ook best een leuke partij. Maar ik vond het toch wel een beetje shocking. D66 kwam zelfs helemaal onderaan. Hoe kan dat? Ja, we hebben dat heel veel gehoord over de stemwijzer. Dus je bent daar niet de enige. Er zijn heel veel mensen die uitkwamen op GroenLinks, de Partij van de Dieren, PvdA en... D66 kwam er heel laag uit, dus uh, volgens mij heeft dat echt te maken met de wijze waarop de organisatie, zullen we even zeggen, de antwoorden heeft uh, gegeven. Die waren soms een beetje te onduidelijk, waardoor... Het maar net afhangt van een aantal vragen waar je daarbij terecht komt. Dus volgens mij hebben we dat niet zo heel handig aangepakt, denk ik. Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen die altijd D66 stemmen. dat die nu, uh, uh, ja, dat het een heel lager uitkomt. Dat dus die eerst de mij... Unie krijgen. Nee, volgens mij ja. is dat gewoon. Uh, en ik hoor het heel veel over de stemwijze. En ik sprak uh, laatst Jolande Sap en die was er heel blij mee. <laughs> bergkamp minister van Sport en Cultuur. 2016. Hier komt ze, het gesprek met de minister. Verry Mingelen. Uh... Doe, effe... doe jij Ferry Mingelen na uh, ja. dan? Ja, dat kan kijk, niet nee, ik weet ook niet. Meer ik sta hier voor een dichte deur. We ja. <laughs> zijn er nog steeds niet uit. Het, uh, ja, het is, uh, we zien het nog even aan. Het is een... nee, uh, uh, uh, laten we het eerst even over het COC hebben. Uh, ja. Full disclosure, ik werk voor het COC. Dus je was in principe een soort van mijn baas. Hoe ben je bij het COC gekomen? Uh, gesolliciteerd. Op een gegeven moment hoorde ik dat er uh, een vacature was in bestuur. Mm -hmm. En toen heb ik uh, gereageerd. Echt heel simpel. En het kwam een beetje voort uit het feit van ik wilde vrijwilligerswerk doen. Ik denk nou, dit, dit, dit zal wel iets kunnen zijn. Als ik het voor elkaar krijg dat één meisje of jongetje op school wat blijer is door mijn inzet. Mm -hmm. Nou, dan, dan is het geslaagd. Met andere woorden, ik wist niet waar ik aan begon. <laughs> wist je ook dat het vrijwilligerswerk was? Ja, voor je dat ja. De ja, absoluut. Ja. Ik, ik had ook een baan uh, en ik heb een baan. Uh, dus ik vond het juist mooi om naast je werk je zeg maar, uh, ook gewoon uh, maatschappelijk in te zetten. Wel, wat hield het precies in voorzitter van het COC uh, te zijn? Je hebt directeur of je hebt ja. andere functies. Ik snap nooit helemaal die, uh, die structuur. Maar wat doet een voorzitter? Nou, je hebt zeg maar een directeur. En een, mm -hmm. uh, een organisatie. En de kantoor en de organisatie zijn mensen in betaalde dienst. Mm -hmm. Zijn professionals en die uh, voeren allerlei projecten uit in Nederland en daarbuiten. Daarboven heb je een bestuur wat toezicht houdt. Mm -hmm. Toezicht houdt op de organisatie, eigenlijk op de directeur. Uh, en van het bestuur wordt ook een belangrijke representatieve rol verwacht en ook in de media. Mm -hmm. Dus dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste taken. Toezicht houden, media en uh, ja representatie woordvoerder dus ook deels. Ja, en we hebben natuurlijk wel een beetje een aantal onderwerpen verdeeld. Maar het is wel zo dat laat ik zeggen, de, de voorzitter wel een belangrijke rol heeft in de woordvoering. Dus als er wat gebeurt, als iemand in elkaar wordt geslagen... of we zijn bezig om te lobbyen voor wetgeving... dan ben je als voorzitter echt wel een beetje het boegbeeld om dat nou, in de media te brengen. En hoe vond je dat? Is dat het, is het lastig om te doen? Nou ja, kijk... of, had je daar al, of had je daar al ervaring mee? Was het iets wat je altijd al wilde? Dat je uh, nee, nee, het is echt zo gegroeid. Ik ben begonnen als vicevoorzitter. Toen heb ik eigenlijk de eerste periode ben ik heel druk bezig geweest... met meer de interne organisatie samen met de directeur. Om een aantal dingen voor elkaar te krijgen. Okay. En daarna langzamerhand uh, is dat media erbij gekomen. Ben ik voorzitter geworden en het hoort erbij. Dus het was eigenlijk nieuw. En ik ben een beetje in het diepe daarin uh, ingegooid. Uh, maar dat was voor mij ook wel goed. En, uh, voor mij is het ook heel belangrijk geweest... om daar ook de mogelijkheden te krijgen om te leren. En volgens mij uh, is het allemaal... Uh, Goed gegaan. En, en dat, dat is heel erg prettig. Ja. Maar het was niet een soort uh, idee. Ik ga bij het COC omdat ik in de media wil. Nee, het was nee. echt heel klein. Je een mediatraining gehad toen ook. Nee, nee, nee. Heel veel mensen vragen dat ook. Van, uh, hoe doe je dat? Ja, ik geloof heel erg in uh, dat je het gewoon moet doen. Mm -hmm. uh, ik merk nu dat ik nu langzamerhand richting politiek ga, uh, dat, dat men daar wel weer wat, wat anders over denkt. Hè? Dat, dat je wat meer mediatraining krijgt. Maar ik geloof er heel erg in dat je heel erg dicht bij jezelf moet blijven. En uh, dat kan ook vanuit het COC. Uh, mm -hmm. We hebben een, een professionele organisatie. Uh, volgens uh, mij moet dat zelfs. Ja, en Philip Thijsma is, ja. is mijn manager public affairs. Met hem heb ik heel veel gespart over allerlei dingen... Dus het is ook goed dat je niet alleen doet wat je zelf vindt en, mm -hmm. en voelt. Maar dat je ook zorgt dat je het standpunt van het COC over de bühne kan, kan brengen. En ik heb dat gedaan zonder training, maar gewoon door te doen. Hey, uh, um, want hoeveel jaar was je bij het COC? Vier jaar. Vier ja, jaar. Bijna vier en een half. En wat is nou eigenlijk, zou je zeggen van, dat had ik niet verwacht. Maar dat is wel heel fantastisch dat het eruit is gekomen, deze vier jaar. Ja, daarvoor nou mezelf en, en laat ik kijken van. Uh, Kijkend naar het COC hebben we door de lobby echt een aantal hele belangrijke dingen bereikt. Uh -huh. uh, de juridische positie van de lesbische moeder is versterkt. Uh, de sterilisatie-eis voor de transgenders is van de baan. Nou, op het gebied van de weigerambtenaar betekenen we twee keer een Tweede Kamer meerderheid. Op het gebied van verplichte voorlichting hebben we zo gelobbyd dat de Tweede Kamer ook zijn minister. Uh, wij willen dat er op de PO, de primair onderwijs, en voortgezet onderwijs aandacht wordt besteed aan seksualiteit. En seksuele diversiteit. Mm -hmm. En dat weet je natuurlijk niet als je eraan begint. Dat je op zoveel dossiers door goed lobbywerk met elkaar daarin veel kan bereiken. Nee, dus als je me had gevraagd, vier jaar geleden had je dat verwacht. Nee. Ben je er trots op? Enorm. Ja. En voor mezelf. ja, Het is natuurlijk een hele leerzame ervaring geweest. Om en in de media dingen te doen. Om te lobbyen voor je netwerk. En, en belangrijk ook. Ik heb heel veel interessante mensen ontmoet. Hmm. En je gaat ook echt daadwerkelijk anders nadenken over een aantal onderwerpen. Dus je, je verlicht je grenzen zelf ook. Hoe oh, bedoel je? Je gaat anders nadenken over bepaalde onderwerpen? Nou, bijvoorbeeld homo ontmoetingsplaatsen. Daar hmm. had ik voordat ik bij het COC kwam, had ik daar wel eens van gehoord. Ik wist ook dat ze er waren. Maar ik had er niet een mening echt over. Ik hmm. had niet een standpunt. Nou, vervolgens uh, werk je voor het COC. En het is natuurlijk belangrijk dat je uh, een standpunt inneemt. En ons standpunt zoals altijd zal er altijd zijn. Dus dan kan je beter maar goed regelen. Nou, dat betekent En dus ook dat je... veldonderzoek gedaan toen. Of, uh, <laughs> nou, Gaan je... praten met mensen daar of dat niet? Ik heb met heel veel mensen er wel over gesproken. Ja. ja absoluut. Ik vind ook heel belangrijk dat als je je bezighoudt met LHBT's. dat je ook weet, uh, LHBT's is lesbisch. homo, lesbisch. Homos, homo's, homo's en transgenders. En transgenders ja, ja, dat je ook weet wat de drijfveren zijn, wie het zijn. Mm -hmm. Het is natuurlijk geen eenheidsworst. Het, is, het zijn mensen, dus het is zo divers als, als hetero's. Maar bijvoorbeeld op het gebied van transgenders. Ja, het is wel belangrijk dat je weet wat daar speelt, wat de vraagstukken zijn. Het feit dat die sterilisatie eis nu van de baan is voor transgenders. Dat is wat, iets... wat houdt dat precies eigenlijk in? Wat nou, het is sterilisatie... sterilisatie eisen? Ja, dat is inderdaad een beetje een technische term. Wat het nu is, als je, uh, als je man bent, maar je voelt je vrouw. Dus mm -hmm. je hebt het fysiek van een man, maar je voelt je vrouw. Uh, dan kan je dat niet zomaar in je officiële documenten gewijzigd krijgen. Uh, nu is de eis dat je uh, geen kinderen meer kan, uh, kan maken. Dus dat je niet meer kan voorplanten. Uh, dat moet je dan doen. Dat moet zeg, je doen. Je gaat een ja, is operatie. een belachelijke eis vanuit de overheid. De Raad van Europa heeft ons een keer op de vingers al getikt. Mm -hmm. uh, en we hebben voor elkaar gekregen dat er dus ook een Tweede Kamer meerderheid is. En de staatssecretaris dat nu gezegd heeft. ja, Die, die, die, die eis gaat van tafel. Dat is belachelijk. Mm -hmm. hey, hoe gaat dat lobbyen nou in, uh, nou in zijn werk? Dat is een geheim. Is dat een geheim? <laughs> nou, nee. Het is Wat, wat, uh, <laughs> wat is lobbyen. Lobby je krijgt er uh, zo meteen ook mee te maken, maar dan van de andere kant. Dus het lijkt me ja. heel grappig. Ja, het is inderdaad ah. wel... Uh, kijk, het lobbyen is, het, het is een soort combinatie van factoren die je moet doen. Je moet je, je netwerk hebben. Je moet weten welke mensen er een belangrijke rol spelen. Je moet op het juiste moment ergens zijn... Uh, je moet de media op een goede manier beïnvloeden. Dat het allemaal samenkomt en dat het dan leidt tot een resultaat wat je, wat je wil. En uh, is resultaat dan van tevoren verzekerd? Nee. nee. Uh, het is ook een factor van, van geluk. Uh, als we even kijken naar de VVD. Die uh, zat klem met de weigerambtenaar. Omdat ze in zo'n onmogelijke gedoogconstructie zaten. Dus ze, kon, geld, ja. Ja, dus ze konden moeilijk op het gebied van verplichte voorlichting zeggen. Nou, dat doen we dan ook maar niet. Nou, weet je, dat is niet iets wat je van tevoren verwacht. Maar dat is wel waar je op dat moment heel erg op kan inzetten. Ja. Dus ja, lobbyen is eigenlijk alles klaarzetten om uiteindelijk je, ja, je, je buit binnen te halen. En, en je buit, dat klinkt een beetje als, als rijkdom, maar we hebben het hier gewoon over mensenrechten, over gelijke rechten. Dus dat geeft nog een extra heilig vuur om je daar nou ja, persoonlijk ook voor in te spannen. Maar ga je bij mensen op de koffie dan? Ga je, nou, we moeten het hier eens over hebben. Of, of je laat wat zien, of wat feitenmateriaal. Hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Soms uh, helpt het onderzoek uit het buitenland. We hebben bijvoorbeeld uh, de Irakese LHBT's. ...die hier asiel kunnen krijgen... ...omdat ze in een land echt vervolgd worden. Ja, daarvan hiep het bijvoorbeeld heel erg... ...dat Human Rights Watch met een rapport kwam. Nou, dat zetten mm -hmm. we dan meteen in in de media. We gaan bevragen een aantal politieke partijen... ...om daarna te kijken, zodat ze vragen stellen. Dus ja, dat is, uh, is lobbyen. Ja. Het is een beetje masseren eigenlijk. Het is masseren, maar het is ook heel erg... ...ook wel zorgen dat je uh, mensen in stelling brengt. de politiek in stelling. Want de politiek, dat zijn natuurlijk volksvertegenwoordigers... Dus die hebben ook de rol om te zien wat er gebeurt in de wereld. En om de minister dan ook te gaan bevragen. Volksvertegenwoordigers hebben informatie nodig. De nou, COC is daar een belangrijke speler in op het gebied van heel ABT's. Om die informatie op het juiste moment te geven. Precies, mm -hmm. dus dan moet je er ook staan. Dan moet je er ook staan, ja. ja. Dus we zijn veel in Den Haag geweest. <laughs> dus je kent het gewoon al helemaal daar. Nou, het is, kijk, de, de politiek is, is natuurlijk... Uh, de, de, als je kijkt, hè, op dit moment... Ik heb een ontzettende bewondering voor die lijsttrekkers wat die allemaal moeten weten over zo ontzettend veel onderwerpen. Net twee weken geleden wist ik ook nog niet hoe ik het land uh, moest redden. En nu krijg ik vragen van, nou, uh, geef maar eens aan, wat, uh, wat is de visie van D66? Hoe haalt D66 ons de crisis uit? Dus hoe ze dat uh... allemaal in hun hoofd? Is dat stampen of word je overhoord? Hoe gaat dat in, in zijn werk? Het is, uh, het, misschien wel? Uh, het is ook stampen. Het is ja. stampen, het is overhoren, het is lezen, het is met woordvoerders dingen bespreken. Uh, dat hoort er echt allemaal bij. En er zijn natuurlijk mensen in de politiek die al zo ervaren zijn. Zoals Alexander Pechtold. Ja, die, mm -hmm. die, die kunnen dat natuurlijk wat makkelijker dan iemand die net uh, uh, vanuit de politiek komt, uh, komt kijken. Maar het is veel kennis, veel informatie. En ook dan wel goed kunnen debatteren. En nou, het, is, het is best een ingewikkeld uh, iets, de politiek. Ja. I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum what's proving I'm moving I like your style of romping. how charming just a rapper load him up and eat that snapper I was 16 pints of rum and then I go bum bum glowing up in the dark in the night and so I go oh I'm. Pie in my pocket, pie in my pocket And I am a second No got life, no got style No got nothing on my mind But I'm so cool and I'm so goofy When I took I load him up and eat the snapper I own sixteen pints of rum And then I go bomb bomb growing up in the dark and the night And so I go, oh, I, I, ah ah. I, I brought a pie in my pocket Pie in my pocket and I in my socket No got live, no got style No got nothing on my mind But I'm so cool and I'm so groovy Geef me smaad, aha, aha, verras me met een citaat, aha, aha Geef me priet, geef me praat, aha, aha. Verbaas me met je geblaat, aha, aha Bla bla bla, geef me love, geef me smaad, bla bla bla, Verbaas me met een citaat, bla bla bla, geef me priet, geef me praat, bla bla bla, Verbaas me met je geblaat Bla bla bla bla, bla, bla, bla, bla, En wij bla, bla, bla nog wel even weer door. Ja, ik heb een quote, uh, quote heb gevonden. Heb een quote? Ja. Vera, want je hebt een hele uitgebreide website. En daar heb je een slogan op staan. Iedereen zichtbaar zichzelf. Ja, klopt, ja. klopt. Waar komt die slogan vandaan? Uh, die is ontstaan uh, tijdens mijn werkzaamheden voor het CWC. Dat ik dacht van, hoe kan ik nou samenvatten wat ik belangrijk vind en... Ja, dat is samengevat dat uh, het is een ontzettend groot goed is. Je grootste vrijheid om gewoon jezelf te kunnen zijn. En dan niet alleen jezelf kunnen zijn, maar ook zichtbaar jezelf kunnen zijn. En dat vind ik nog een beetje extra. Is dat ook iets wat je meeneemt zometeen uh, de kamer in? Absoluut. Ik heb vanuit het COC uh, vond ik het en vind ik het natuurlijk heel erg belangrijk dat mensen bijvoorbeeld... Uh, uh, <lacht> Gaat ie? <laughs> Hier zit uh, iemand uh, op de achtergrond hoesten. Uh, ja. het publiek. Uh, we hebben hier publiek. Uh, ja. We hebben liever dat ja. je appelliseert. hier. Altijd te leuk publiek. Dank je wel jongen. <laughs> oh, ah, ja. Wat ik belangrijk vind is dat mensen bijvoorbeeld uh, hand in hand kunnen lopen met een partner. En, en als ze zin hebben om als drag queen of king op straat te lopen, dat dat kan. Mm. En, uh, dus van daaruit, vanuit COC is het eigenlijk uh, geboren. En ik betrek hem nu wat breder, kijkend naar mijn politieke carrière, dat persoonlijke vrijheid, dat is heel belangrijk. En Dat betekent bijvoorbeeld, je kan hem nog wat breder definiëren. Gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Uh, investeren in onderwijs, door goed onderwijs te hebben, krijg je vrijheid. Dus het is wel een thema wat, wat mij heel erg fascineert, wat me heel erg bezighoudt en wat ik ja, ook wel heel erg belangrijk vind. Wat zijn nou, als je hebt, bedoel, je gaat nu zometeen de kamer in, en je hebt eigenlijk nog niet nagedacht over wat voor... Uh, hoe, hoe noem je dat? Een vak... Uh, Portefeuille. Portefeuille. Ja. Ik heb er wel over nagedacht, maar het is iets wat pas echt na de verkiezingen wat we met elkaar bespreken. Ja, het hangt er ook vanaf met hoeveel je bent natuurlijk. Exact. Ja. Tot 12 september gaan we gewoon zorgen dat heel veel mensen op D66 stemmen. Uh, en daarna gaan we kijken van wat past bij wie. Ja, want het is niet automatisch zeg maar dat je vanaf COC voorzitter... Nu ook de LHBT gaat doen in, uh, in de Tweede Kamer voor de D66. Nee, is niet een vanzelfsprekendheid. Nee. Ik ben eigenlijk generalist. Ik zit al heel lang in het HR-werk, Human Resource Management. Veel ervaring met werkgelegenheid, de arbeidsmarkt. Uh, maar je kunt me ook inzetten op onderwijs of zorg. Iets met de mensen in de samenleving. Ik heb wat minder met, uh, met financiën. Daar heb ik een heel goede woordvoerder voor, Wouter Koolmees. Dus ik, ik heb wel iets van. Ik vind het ook belangrijk om met mensen in gesprek te gaan en, en ook een zichtbaar Kamerlid te zijn. Dus ik hoop dat ik een, een portefeuille krijg die daar mooi bij past. Ja, zet je al je uh, mede speech? Ben je daar al nerveus voor? Of, uh... nee, nee, het lijkt me wel <laughs> ontzettend leuk. Op de twintigste is dan word je geïnaugureerd in de Tweede Kamer. En mijn ouders zijn er heel erg mee bezig al. Dus die hebben zoiets van: goh, we uh, zijn zo trots gaan we op de tribune zitten. En die zijn er ook wel mee bezig dat ze de twaalfde op hun dochter kunnen stemmen. Dat lijkt me ah, wel ja, best wel bizar. Dat je ja. een stemhokje en dat je, dat je gewoon Precies. een kruisje kan zetten bij je eigen dochter. Dus daar zijn we meer mee bezig dan met mijn uh, maiden speech. <laughs> je hebt natuurlijk ook een beetje inzicht in hoe het binnen de partij is nu in, deze, in het verkiezingscircus. Ja. Hoe is het binnen deze 66? Nou, we hebben net uh, twee dagen congres uh, achter de rug. Uh, waar ik heel veel mensen heb ontmoet. De, de spirit is er. Uh, zijn, het, het is sowieso, ja, dat is niet omdat mijn partij is, maar ik heb nu heel veel D66'ers ontmoet. Het zijn gewoon hele prettige mensen. Uh, heel uh, redelijk, uh, die er wat van willen maken. En, en ja, dat, dat geeft ook energie. Ook veel jonge mensen vind ik ook wel belangrijk, geeft ook een beetje aan de gezondheid van de partij. Maar ik heb bijvoorbeeld ook afgelopen weekend een persoon als Els Borst. De vorige minister van, of tijd geleden minister van Volksgezondheid. Een hele inspirerende ja, vrouw. Heel inspirerend, die de euthanasiewetgeving heeft ingevoerd in Nederland. Maar ook in Jan Terlouw. Uh, ja, allemaal ontzettende ook wijze mensen. Het is, het is heel inspirerend om daar onderdeel van te zijn. Mensen hebben heel veel vertrouwen, gaan er ook echt voor. En het is natuurlijk ook wel spannend. Hè? Wat, wat gaat er allemaal gebeuren met die... Uh, SP en, en, en, en VVD, nee, het lijkt nu een beetje te gaan over wie wordt de premier, wat natuurlijk gewoon onzin is. Oké, okay, uh, Roemer of Rutte? Bij RTL 4 ging het erover. Ja, Ik vind haar. het compleet onzin. Weet je, het gaat om dat er nu een kabinet komt wat gewoon Nederland uit de crisis helpt en die langer blijft zitten dan vier jaar. Zonder allerlei rare gedoogconstructies. Weet je, daar heeft een land wat aan, in plaats van uh, dat het nu gaat om Pietje of Pukje. Ja. Wat voor kabinet zou je zelf uh, het liefste willen? Ik zit heel erg in het midden. Ik vind het belangrijk een, een soort middenkabinet. Uh, ja, je, CDA, D66. Weet ik zoiets. niet. Weet ik. ik vind de PVV, weet je, dat is echt de enige partij waarvan ik echt zeg... van, nou, dat moet je niet willen. En ik ben ook heel erg blij dat we dat ook heel snel gezegd hebben. Kijk, VVD, Mark Rutte heeft uh, deze week nog gezegd van... ik sluit het niet uit. Maar Geert Wilders heeft ook nog gezegd... Nee, hij was toch uh, link op die man? Ja, maar hij sluit het niet ja, uit. Maar hij ziet erbij al hangen. En uh, Geert Wilders heeft nu gezegd, nou VVDSP, ik sluit het niet uit... CDA heeft met moeite nu gezegd: nou, we gaan het uitsluiten, de PVV. Echt met moeite. Beide met tranen in hun ogen. En uh, ja, weet je, ik ben heel blij dat dat bij ons klip en klaar is. Uh, ik hoop dat het mensen zijn. Het was de een... afgelopen jaren, was toch pecht ook de, eigenlijk de enige oppositie naar Wilders ja. toe. Tenminste, ja. zo kwam het op mij over. Ik vond dat. Uh, kijk, het was voor mij een bevestiging dat dat mijn partij is. Ja. Ik vond het vreselijk uitspraken van de PVV. Mensen tegen elkaar opzetten. Uh, het, het benadrukken van, van de verschillen in plaats van de overeenkomsten. Dat kan je erg vinden. Maar ik vond ook heel erg dat een VVD en een CDA ervoor gekozen hebben om dat toe te laten. En allerlei principes, of het nou gaat om de weigerambtenaar of, of winkelsluiting. Want de SGP deed ook nog mee in dat, uh, in dat circus. Ja, ik vind het compleet ongeloofwaardig. Ja. En dat heeft ook wel uh, geleid in, in twee jaar stilstand. Ja, we mogen alleen wat harder rijden op de wegen. Geloof ik, 130 dat we bereikt <laughs> In, uh, nee, het is ook dat je nu dit soort dingen echt wel mag zeggen. Want als COC-voorzitter mocht je dat niet. Weet je dat dat zo is? Dat is. Ik heb de afgelopen twee jaar had ik daar absoluut moeite mee. Uh, ja, kijk, als voorzitter ben je politiek neutraal. En dat is ook de kracht. Weet je? Homo-rechten, LHBT-rechten gaat niet om uh, links of rechts. Dat moet hmm. een zorg zijn van alle politieke partijen. Zijn, zijn er ook dus... dingen waarbij het een beetje wringt? Dat je denkt, nou, standpunt van het COC en van D66. Die niet helemaal kloppen. Nee. nee ik heb wel het nee. idee dat dat qua standpunt. De D66 is natuurlijk de partij die ook zich altijd heeft ingespannen voor gelijke rechten. Mm -hmm. hè, al bij de totstandkoming van de burger, openstelling van het burgerlijk huwelijk. Uh, waar Boris uh, Dietrich natuurlijk een hele belangrijke rol in gespeeld heeft. Mm -hmm. Dus ik, uh, het is natuurlijk wel anders. Het COC is een belangenorganisatie. En D66 is een politieke partij. En daar zitten natuurlijk wel verschillen in. Als voorzitter van het COC kan je helemaal extreem voor het max gaan. In de politiek draait het natuurlijk veel meer op compromissen. Ja. Ja, dat, dat is, dat, daar zit natuurlijk wel een, een verschil. Maar qua standpunten en visie... komt d er wel heel erg dichtbij... Eh, bij de standpunten van het COC. Weg met de weigerambtenaar voor de voorlichting. Nou, ja. noem het allemaal maar op. Hè? Daar jullie stil van, hè? <laughs> ja, dan moeten we even Heb, jij niet even dat, heb jij niet nog een vraag? Ik heb, wel, ik heb wel een vraag. Ik oh, heb Johanna, een vraag. Johanna heeft Mag, een vraag. Heb, wat wat ik nooit heb begrepen, en dat, dat intrigeert me al zolang ik een beetje politiek volg, niet zo heel intensief natuurlijk, maar waarom is D66 niet groter? Waarom heeft D66 nooit een keer dat hele CDA eruit gespeeld, zeg maar? Ik begrijp dat gewoon niet. Ik vind dat een, een, een hele goede en belangrijke vraag. Op het congres was er Paul Hanen. Die, die uh, had een speech en die zei... Kent uh, u die uitdrukking? <laughs> die zei dat eigenlijk heel mooi van... Uh, d 60 heeft gelijk, maar hoe krijgen ze nou ja, gelijk? Ja. ja, dat is precies de, de, de crux. En je kan er allerlei analyses op, op uh, loslaten van... spreken we de taal van de bevolking... Uh, houden we ons bezig met, met issues uh, waar, waar mensen op zitten te wachten? Zijn we niet te eerlijk? Zijn we niet te consistent? Te uh, Ik denk dat, het, dat daar natuurlijk allemaal wel een kern van waard is. Ik, wij zijn ook een partij die vind ik, en dat vind ik prettig, heel eerlijk is. Die zegt, uh, we moeten nou eenmaal bezuinigen. Ook op onderwerpen die we niet fijn vinden. En je merkt toch dat heel veel andere partijen, zoals een SP en een, een paar andere, er heel erg omheen draaien. En mensen vinden dat toch wel prettig. Want mensen willen niet bezuinigen op hun zorg. Mensen willen niet dat de AOW leeftijd omhoog gaat. Mensen hebben niks met Europa. En toch is dat onze boodschap. En dat vind ik ook wel weer stoer. Dat je ergens voor gaat. En dan maar niet heel erg groot worden. Maar groter, uh, dat, dat is toch absoluut ook mijn ambitie, om een, de partij uh, ja, verder te brengen daarin. Want zou ik gun het, het, wel, het de partij. Zou het, wel, het is het ook het terecht. Zijn, ik zou een toch? keer tijd worden. Het zou zou ook zeggen. Ja. Absoluut. Zou je er iets voor vinden om de eerste vrouwelijke premier te worden? Eh... Uh. Ja, weet je, dat is zo... ja, ik ik... Zal even een sterke ja, ja, ja, 2024. Ja, ik dat ja, astrolog. Astrolog, uh... We hebben het over 2024. In ja, 2016 was minister Sport, hoor ik net. Nou, je weet niet wat er al in het vat zit. Maar laat mij eerst in de Tweede Kamer politieke meters maken, ervaring opbouwen. Precies. Dat heb ik allemaal ja. handen vol aan. En dan kijken we wel wat er op pad komt. Ik ben ook niet zo'n carrièreplanner eigenlijk. Dat, dat, dat, sommige mensen vragen dat wel eens van. Als je nou dit doet en dan kom je dan daar nou, absoluut niet. Ik, ik maar er heb... zijn wel dingen waar, waarvan je aanvoelt van nou, dat zou wel bij me passen. En sommige mensen hebben juist ja, de jager die zegt, oh nee, ik wil niet het CDA aanvoeren. Want dat past niet bij mij. Ja, kijk, ik denk dat het wel goed is. Er komen kansen op je pad in je leven. En dan kan je zeggen dat daar, daar ga ik op in, of niet. Mm -hmm. uh, het is natuurlijk zo dat ik heb maatschappelijk dingen gedaan Omdat dat ik daar heel erg in geloof. Uh, en dat heb ik daarom gedaan. Mm -hmm. En toen ik vier jaar geleden begon met het COC... nou lag het COC er nog niet helemaal, uh, laat ik zeggen, als een mooie, uh, mooie organisatie helemaal klaar. En, en nu zijn we vier jaar verder. Nu zegt iedereen, goh, mooie, mooie opstart, mooie springplank. Hoewel vier jaar geleden ze iedereen, waar begin je aan? Mm -hmm. hè? Dus <laughs> ja. het ja. is gewoon je kansen pakken, dingen doen die heel dicht bij je liggen. En soms ook een beetje een risico doen. Ik bedoel, weet ook niet uh, hoe dingen allemaal uh, gaan, maar je hebt een soort gedrevenheid. Dus ik geloof heel erg, als je dat voelt, dat heilige vuur, ja, dan moet je daar gewoon voor gaan. Ja. Hey, hoe, het is iets wat, wat ik me nog afvroeg: van hoe ben je nou op vijf gekomen? Is dat dan, wordt er dan gekozen binnen uh, zo'n politieke partij of hoe is dat gegaan? Nou, hoe het gaat is dat je, je wordt gespot. Uh, hmm. ik, ik heb zelf de partij niet benaderd. Het Hunters. Uh, nou ja, vanuit de partij van, nou, dan moet eens een keer mee praten. Uh, dat is gebeurd. En vervolgens ga je ook een heel. Uh, circuit in. Hè. Het is dus niet zo van Alexander Pechtold en Ingrid, uh, de, de, de landelijke voorzitter, zeggen nou, we zien het zitten dat het dan uh, zo is. Er is een talentencommissie waar je gesprekken mee hebt, een tweedaagse assessment, noem het allemaal maar op. Allerlei dingen die, die je moet doen. Een assessment, twee dagen? Ja, heel intensief. Waar was dat dan? Dat was uh, in het midden van het land. Ja. ja. In Utrecht of zo. Moest je toen sommen maken? Of wat, wat nou, moest je Nou, je wordt heel erg geobserveerd van hoe je gedraagt in de groep qua presentatie, interactie. En je krijgt um, helemaal opdrachten. Krijg allemaal je opdrachten. Ja. En uiteindelijk uh, gaat men dat met elkaar evalueren in een weekend. En toen hm. heeft men gezegd: van nou, we willen die Vera Bergkamp op vijf. Dus ik ben er heel erg blij mee. Het is heel eervol. Uh, en het is fijn, want de partij zegt. Ik heb vertrouwen in je. Ja. En dat geeft jezelf ook lucht uh, om te zeggen: ik ga ervoor. Want ik moet natuurlijk ook wat dingen. Uh, hè, daar ben ik nu afscheid van aan het nemen. Mijn werk. Ik ben natuurlijk directeur HR en facilities bij de Sociaal Verzekeringsbank. Nou, de andere dingen hè, hebben we aan het begin van het interview uh, opgenoemd. Dus ja, het kost ook pijn en, en wat moeite om die dingen los te laten. Maar ik krijg er iets, iets heel eervols voor terug. En het is heel mooi om. Uh, ja, het volk te mogen vertegenwoordigen. Ja. Dat, is, dat is prachtig. Ga je het niet missen dat je eerst zoveel verschillende dingen deed... en nu maar één ding gaat doen? Dus Den Haag. En je zit daar de hele tijd. Ja, die vraag werd mij ook gesteld... Uh, uh, tijdens de gesprekken van... Uh, wat, wat gaan we doen met die Verenberg? of wordt mm. het niet te saai <laughs> Ja, ik denk, uh, je bent... Uh, je, je zit in de Kamer natuurlijk met een bepaalde portefeuille. Maar je kan zelf ook heel erg bepalen van wat je daarmee wil. Mm -hmm. uh, wil je met mensen praten? Wil je een netwerk aangaan? Je wordt natuurlijk verwacht dat je ongeveer drie dagen in Den Haag bent. En twee dagen een beetje flexibel. Dus je vult ook je eigen agenda. Uh, en wat ik zie van de Kamerleden is dat het heel veel werk is. Mm -hmm. Nou, dat ben ik wel, uh, wel gewend. Uh, maar het is natuurlijk ook even wennen uh, straks. En kijken hoe, hoe de dingen gaan. Maar ik ben op dit moment denk ik... Uh, heb ik er alle vertrouwen in dat het me voldoende gaat geven. En uh, ja, daar ga ik er echt voor. Ja, en laat het maar lekker op je afkomen, zou ik zeggen, toch? Ja, absoluut. One, two, three, four... Sweet, sweet strawberry, marshmallow, butter scout, polar bear, cashew, Dixieland, phosphate, chocolate, lime, tutti frutti, special raspberry, leave it to me. Three grapes, scotch, lassie cherry, smash, lemon free. I wanna go to Mars, where green rivers flow And your sweet 16 is waiting for you after the show I wanna go to Mars, you'll meet the Goldust twins tonight You'll get your heart's desire, I will meet you under the light Frappé, pineapple root beer, black and white, Big Apple, Henry Ford, sweetheart, maple tea. I wanna go to Mars, where rivers flow, and your sweet sixteen is waiting for you after the show. Get your heart's desire, I will meet you under the light. En dan moet eigenlijk iedereen meehelpen om te raden wie dan uh, die diva is. is. Ja. En deze keer heeft uh, Robert uh, de diva uitgekozen. Dus je hebt ook de hints. Ja, ik heb deze keer uh, een paar quotes. Ik dacht, dat is een keer wat anders. Oh, oh ik. Iedereen, ja, uh, iedereen doet mee. Maarten, jij mag ook uh, raden. Nee, het gaat gewoon om wie er het eerste is nu. When I Even started competitie. singing, it was almost like speaking. Die van Abba, die blonde. Agneta. Ach, Ach. Ja. Agneta. Agnetha, Ach nee, Agnetha nee. Nee. Oh. Nee. Maar dat zingt ze wel. In een nummer. Ja, mama Ja. Nou ja, de tweede, dat gaat over de druk van, van de roem, heeft ze gezegd. It was just too much. Too much to try to fit in. I want it out. Nou, ik vind het wel heel raadselachtig hoor, deze hints, Robert. Mm. Uh, de moeder Robert. van Lysen, Minnelli. Ja. Vera, uh, heb, heb, <laughs> jij met, heb jij iets met die quotes? Ik kon het niet goed Nee, lezen. ik wel ik te denken, beetje... is het Whitney Houston of is het... Uh, <laughs> Dan spreekt ze van... vanuit de doden. Ik kon het niet nee, ze nog mogen <laughs> vragen stellen. Nobody <laughs> makes me do anything I don't want to do. It's my decision. Madonna? So the biggest nee. devil is me. I'm either my best friend or my worst enemy. Is dat zij van Crackers is whack? Je had gelijk. I make too much money to ever smoke. Crack, we don't do that. Crack is whack. It is Whitney Houston. Echt waar? Ja. Nee. <laughs> ja. er oh. The boys. Rest in Sarah, wat is jouw sterrenbeeld? Tweeling. Tweeling. Ja, ik antwoord even voor Vera, omdat ik net al gekeken had gekeken. <lacht> dat klopt. Dat heeft dat goed. Ze heeft ja? dat helemaal goed. Ik begin steeds meer uh, geloof te krijgen en de in de ascendant. Het, uh... Ja, maar wil de ram nou niet weten hoe het zit, ram? Jawel. ram? Robert ram? ram. En alle rammen ram. die luisteren natuurlijk. En alle rammen, wat die wat luisteren? gaat er gebeuren deze maand? De ram moet afdalen in de duistere krochten van zijn ziel, of in de duistere krochten van de samenleving. Oh, je ja, dus moest anders, meteen weer maar. aan die argos denken. Je dat de je daar toch een keer naar terug moet. Of? Ik ga in een zwart gat vallen. Zo'n gevoel heb ik een beetje. Nou, zie je? Na dat, deze dat, is ja, dat, wat is dat is dit. Weet ik niet ja, nou ja, dat is dit. Ja, dat is dit. Ja, nou ja. Het is in jezelf zoeken. Nou. Um, stier, die, uh, is er hier een stier? Nee. Nee? nee, we hebben geen nee. stier. We hadden altijd een stier. Al stieren, de eerste de aflevering zijn op. zonder stier. Hoe de kan stieren het nou? zijn op. Ook niet eentje onder de tafel. Oké. Okay. Nou, stieren zijn helemaal huiselijk en gevoelig. Vandaar dat ze niet hier zijn. Ja, oh, dat is het. Ja, ja natuurlijk. Ik zie, het komt altijd. Maar. <laughs> Ze zijn niet zo into de liefdesrisico's. Dus wat dat betreft wordt het een beetje saai, denk ik. Dus en ook andere tekens die kunnen beter de stier een beetje omzeilen, want er gaat toch niks gebeuren. Oké. Okay. Nou, de tweeling, Vera, Vera, de tweeling. Ja, luister. Ja, ja. Oh, ze is helemaal dronken van de positieve invloed. Ja, ik kan niks aan doen. Het is echt zo, het staat hier. Let op, maand, maand september en je gaat de verkiezing in. Uh, je wordt namelijk geholpen door Jupiter... En je, kan, je moet eigenlijk alleen maar oppassen dat je niet te dronken wordt. Te blij, dat je te overmoedig, gewoon alles aanpakt. Hè? Maar dronken van de alcohol maar, of nee, dronken, dronken van Nee, dronken van, van levensgeluk, van positiviteit. Ah. Dit is echt iets van zo'n moment in je leven dat je een hele grote goede stap kan maken. Nou, voor alle tweelingen, maar jij met je verhaal denk ik, dat is heel interessant. Dronken nou, zonder klinkt, drinken. Jij gaat gewoon straight goed. die tweede kamer in. Is er nog een kansje dat je er niet in gaat? Nee, ik denk het niet. Je zit op een verkiesbare plaats. Ja, ik sta op plaats 5. En we hebben nu 10 zetels. En het ziet er nu nog gunstiger uit ten opzichte van nou, twee jaar geleden. Veel dus 21? Ik hoop het. De peilingen zeggen. Het varieert een beetje tussen de 18 en 13. Ah, er zijn ook verder geen kreeften in de zaal, volgens mij. Nee. Ze ook maar kreeften moeten heel snel toeslaan. want ja, ze zijn tot... inderdaad heel huiselijk. <laughs> ze zijn ook heel huiselijk. Maar tot tot de zesde moeten ze, hebben ze, tot 6 september hebben ze nog om uh, in de liefde toe te slaan. Want er staat Venus in hun teken. Dus daar moeten ze een beetje gebruik van maken, zou ik zeggen. Ja. Bij, ik had iets heel erg stouts opgeschreven bij de leeuw. Namelijk uh, oh, kopuleren met mieren. Kopuleren met mieren? Met mieren. Nee, met maar de, de leeuw die, die is erg bezig met hygiëne en details... En dat gaat een beetje ten koste van een vrij en vrolijk liefdesleven. Dus, uh, Hij kan beter naar ja, de nieuwe Argos Het wordt een dan? beetje een... Uh, Met die clean uh, yeah. darkroom. Dat leeuw. <laughs> ja, daar komen ze jou tegen. Nou, dat wordt wel leuk. De maagden... De die gaan een, een vrolijke en creatieve september tegemoet. En door de, zon, door de invloed van de zon zijn ze ook blij en flirterig. En uh, dat kan leuk worden. En jarig. Ja, en jarig zijn ze ook. ja. Ja, een soort verjaardagscadeau. Oh ja. Okay. ja, dat is leuk. Weegschaal um, is bijna uh, klaar met een soort duister deprimerende periode. Het is nog heel even doorbijten. Hmm. Volgende maand is... je hebt toch niet een weegschaal? Nee, nee ook niet? Wat ben je eigenlijk wel? Ons publiek is een uh, schorpioen. Het publiek, publiek is een schorpioen. Oh, dan ben je nu aan de beurt. Nou, een oh. ontmoeting van betekenis voor je verdere levensloop. Oh. Dus maak je borst maar nat. Dus, hè, zelfs al is het een flirt of een... Toevallig ding, het brengt je op een idee, het zet je op een pad, het maakt iets in je los, waardoor je Maar de ware, De goede of hem, of weg opgaat. De ware? Nee, het hoeft niet een ware liefde te zijn. Het kan ook een, uh, uh, iemand zijn met een, uh, een, uh, zo'n zo Dr. Fish shop of zo. En dat je dan denkt, goh, dat wil ik ook. Terwijl je maar okay. één keer seks met die man hebt. Ja. Dat is ook een... Ja. Een los bepalende gebeurtenis. Maar je moet dan wel seks hebben dan? Nou ja, dat hoeft niet, maar dat vinden we toch leuk als dat. zo. Oh, okay, en bovendien ja. bij gays gaat dat toch zo? Die hebben toch altijd heel veel seks met elkaar? Dat weet ik niet. Nee? Oh, ik dacht dat alle gays altijd seks met elkaar hadden. Oh, oké. Okay. Okay, okay, ik ja, heb ja, dat okay. nog nooit gedaan. Is dat een misverstand? <laughs> oké, okay, nou oké. Okay. Vera, zeg jij er wat van? <laughs> Is dat zo? <laughs> Nou, misschien moeten we het gewoon eens uitzoeken. Ja, politiek, zoeken. ik politiek. <laughs> Voor de boogschutters is de vlindertijd voorbij. Nou ja, de, de, de letterlijke vlindertijd natuurlijk ook, want de zomer is voorbij. Maar uh, uh, hij ziet ze nog wel een beetje vliegen, met andere woorden. Wat ik daar eigenlijk mee zeggen wil is, boogschutter die staat heel luchtig en fladderig in het leven, heel flirterig. Maar eigenlijk is dat, is dat uh, een beetje failliet. Hij heeft een beetje behoefte aan wat meer diepgang. Steenbok, ja. Ja, dat ben ik. Ja. Ja. ja, ik wil je niet bang maken. Maak me bang. Ja. Maar Oeh. je zult dat meer aan zelfreflectie moeten doen. Nee, dat doe ik niet aan, hoor. Het <laughs> is vervelend. Anders kom je er niet achter om de dingen gaan zoals ze gaan. Oh. Ja. Oké. Okay. Ja. Je moet naar binnen. Nou, Waterman, dat ben ik zelf natuurlijk. Oh jee. Dat was het. Oh jeetje, oh jeetje. Ja. Johanna, dat was het. He, waarom heb ik dit nou? Waarom Johanna. Ik, waarom, waarom? Johanna, dat was het dat voor was de steenbok. Het. Dat was het voor de steenbok. Oh, oké. Okay. Geen seks deze maand. Ja, dan, dan moet goed. je het mee, Oh. Gewoon in in Is dat dan meteen ook? Uh, heb nee. je nog een tipi ergens uh, in, in Spanje? <laughs> <laughs> je mag ook in mijn achtertuin, hoor. Oké. Okay. Dan hebben we nog wel een klimpaal. Um, <laughs> Ja. Waarom heb ik dit nou opgeschreven? Uh, waterman is te veel op het lichamelijke contact gericht. Er is meer dan vlees alleen. Bah. Ja, dat vind ik toch een Boar beetje. Partijen dat, dat, dat ik dan zelf ook waterman ben. Ja, en dat je dat, dat ook onmiddellijk op jezelf. Ik ben, ik ben het helemaal niet mee eens. Daar voel ik me soms ook heel gespleten met die astrologie. Maar ja, goed. Nou, ja, vissen zijn gevoelig <lacht> en mysterieus. <lacht> zijn gevoelig en mysterieus, zoals gewoonlijk. En daarmee trekken ze de aandacht van bijzondere types. Maar is dat echt wat Vissen wil? En daar moet Vissen natuurlijk maar eens over nadenken. Als hij echt oprecht contact wil, moet hij ook maar een beetje wat opener gaan worden. MUZIEK hmm. ja. Jogging jodja, kopihantan, en jongen, en pumkok in de jodja. Bami, oh, mijn zin jang ik doe ga wat Hoppa kan Gangnam Style! Ja, er worden hier wat uh, dealsjes gesloten in de studio. Er wordt hier gelobbyd mm. waar je bij zit. De, wat hier allemaal over tafel gaat. Uh, nou ja, we knippen er allemaal wel uit. Nee, we zijn er al doorheen nu. Ja. Ik heb, uh, ik dacht van, uh, ja, nu beter idee misschien waar ik wel op ga stemmen. Niet Dion Graus, niet Tovik Dibi, maar misschien wel Is nummer 5. Was je, was je. Van D66? Ja. Waar kunnen mensen jou vinden anders dan op televisie... in debatten in het land? Waar niet eigenlijk? Ja, en heb ik ook nog een... een heb je agenda landen? ook op je website staan? Ja, volgens mij. Of via Facebook uh, kunnen mensen Facebook. dat doen. Ja, ik doe Facebook, ik doe uh, sta je dan Twitter, website. Uh, sta je dan als uh, website, persoonlijk? Ik... Moet je dan vrienden worden? Of, of fan? Uh, heb je ook een page? Je moet, ik heb ook een page, maar je kunt ook vrienden worden. Je kan ook naar mijn website gaan. www.verabergkamp.nl mm -hmm. Uh, dus uh, volgens mij mensen die me willen vinden, leuke mensen natuurlijk, positieve <lacht> mensen, dat ik geen oproep doen, <lacht> mensen die uh, he, anders, dat dat uh, andere dingen van plan zijn, maar die kunnen mij vinden. Dus dat, dat moet helemaal goed komen. En allemaal stemmen in ieder geval 12 september. Dat is ook belangrijk. Ja, sowieso. Ja. En dank aan Johanna Blok voor je mooie inzichten deze keer en dat je ondanks je, je heesheid toch uh, hier ik je gekomen. Ik ben blij dat ik een zonde hoestzaalvoest erheen ben ja. gekomen. Misschien is het over. Laten we het hopen. Johanna Blok heeft ook haar eigen website. JohannaBlok.nl. Dit was Lollipop. Tot, tot misschien lollipops. wel nooit meer. Tot Lollipops. Ja, tot Lollipops. Dit was MVS Radio. Morgen zijn we er weer. Voor meer informatie en media. Ga naar www.nvs.nl. MVS Gay Station